4 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Lance Armstrong reageert volgende week voor het eerst op het dopingschandaal... waarin hij de hoofdrol speelt. Dat doet hij in een interview met Oprah Winfrey. In een aankondiging staat dat het interview geen beperkingen heeft... en dat alles mag worden gevraagd. Vorig jaar oktober presenteerde het Amerikaanse antidopingbureau USADA... een rapport waarin meerdere wielrenners onder Ede verklaarden... dat Armstrong doping gebruikte... De Amerikaan raakte zijn zeven toerzegers kwijt en sponsors lieten hem vallen. Het gesprek wordt volgende week donderdag uitgezonden, onder meer via internet. De Rooms-Katholieke Kerk vindt het geen goed idee dat een pastoor in Tilburg de foto's en namen wil ophangen van mensen die zich willen uitschrijven als lid van de kerk. Dat stelt de kerkleiding op zijn website. Het plan van de pastoor wordt onwenselijk en juridisch niet geoorloofd genoemd. De pastoor wilde foto's en namen, op, namen ophangen... zodat parochianen voor hen kunnen bidden... en proberen hen ertoe over te halen bij de kerk te blijven. Een Amerikaans particulier bedrijf... heeft oud-gevangenen van de Abu Ghraib-gevangenis in Irak... een schadevergoeding betaald. Er is ruim 5 miljoen dollar verdeeld onder 71 oud-gedetineerden. Dat is de uitkomst van een schikking die de partijen in oktober hebben gesloten... maar nu pas naar buiten is gekomen. De advocaten van de ex-gevangenen... We schuldigen diverse particuliere beveiligers... en detentiecentra ervan te hebben gemarteld. De Amerikaanse politie heeft op Puerto Rico elf goudstaven teruggevonden... die waarschijnlijk afkomstig zijn van de roof op Curaçao. De staven werden eind november buitgemaakt bij een overval op een vissersboot. Daarbij werden 70 goudstaven gestolen met een totale waarde van 9 miljoen euro. Er zijn al zo'n 40 staven teruggevonden. Het weer bewolkt en vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Smiddags wordt het overwegend droog, behalve in Limburg. Het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Met Martijn Middel en Ingeloe Stoom.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 Vandaag is het woensdag 9 januari. Dit uur straaljagers in Wiegen verstoren de CITO-toets van scholieren. Blikken we terug op de legendarische lancering van de iPhone... vandaag precies zes jaar geleden. En heeft Obama zijn minister voor Defensie en hoofd CIA gekozen. Wilt u reageren op onze uitzending? Bel dan naar ons gratis nummer 0800-1121. Of Twitter met de hashtag WNL-nacht. Wat de videorecorder Nintendo, NES, Tetris en de Plasma TV gemeen hebben... Ze werden allemaal geïntroduceerd op de Consumer Electronics Show, kortweg de 6. Op de 6 laten de grote producenten hun laatste snufjes zien. Ieder jaar rond januari verzamelen alle professionele gadget-nerds van de wereld zich dan ook. In Los Angeles, waar de CES gehouden wordt, de 6. Ook journalist Jochem Geerdink is op dit moment in L.A. Jochem, goedemorgen. Uh, ja, voor jullie goedemorgen. Voor mij gewoon een goede avond. Goede avond. erbij ook? Nou, nee, dat nog niet. Uh, ik ben net uh, teruggeven in het hotel. Vanaf uh, de eerste dag uh, op de zes. Ja. En zo even een hapje eten en dan uh, toch maar naar bed. Want uh, de jetlag en uh, een zwaar. Dus dan hakken we er goed in. Ja, de, de, de zes uh, toonaangevende beurs altijd. Wat wordt waarschijnlijk de grootste aankondiging op de zes, de aankomende dagen? Ja, dat zal het moeilijk bepalen, want er wordt zoveel aangekondigd en... Uh, het is ook uh, heel moeilijk om dat inzichtelijk te krijgen, want ja, uh, veel merken houden dat toch ook een beetje stil. Uh, dus het is echt dat je ergens loopt en ineens denkt van wow, wat is dit? En, ja, vandaag, uh, zoals ik zei, uh, was onze eerste dag uh, op de, op de zes. en uh, Ik ben hier voor highfive.nl, dus onze aandacht gaat vooral uit naar... Uh, ja audio, maar ook wel een beetje uh, video in de zin van projectie en en televisies. dus mm -hmm. uh, we hebben vandaag voornamelijk een beetje uh, ja in de uh, echt op de wat wat echt voor het grote publiek uh, in het in het Las Vegas Convention Center. dat is dan ja de jaarbeurs keer drie ongeveer. Dat is echt enorm groot. en uh, daar hebben we vandaag rondgewandeld en morgen zullen we uh, morgen uh, uh, Donderdag zullen we meer op de uh, locatie waar dus de, de, de audiomerken zich presenteren. Maar ja, vandaag toch wel al een paar verrassende dingen gezien. Nou, zo zag ik onder andere al een foto van de Endor-telefoon. Het wordt helemaal hip om een ontzettende grote vierkante telefoon aan je oor te houden. had ik gelezen? Klopt dat? Um, nou ja, ik weet niet of het bij ons in, in Nederland of in Europa heel hip zou worden. In Japan is het wel al zo. Ik was in september op de, op de IFA, dat is in Berlijn. Dat is ook een, een grote... Uh, elektronica beurs. En daar zag je al heel veel Japanners met echt een enorm, nou eigenlijk een soort mini-iPad aan hun hoofd lopen om te bellen. Ja, ik zie dat bij ons niet zo heel snel gebeuren. Dat is ook helemaal niet handig, toch? Nee, ik bedoel... Er was op een gegeven moment een periode dat telefoons steeds kleiner werden. Ik heb zelf ooit een telefoon gehad dat een vriend van mij zei van nou nog even, het is Star Trek, dat je op je borst drukt en elkaar belt. <laughs> maar toen op een gegeven moment kwamen er grotere schermen en de smartphones. Maar ik kan me niet voorstellen dat mensen gewoon dat dat prettig belt met zo'n enorm groot ding aan je oor. Ja. De zes? hoe komt het dat, dat bedrijven juist dit event kiezen... om hun uh, spullen te promoten? Nou ja, het is al... Uh, oe, ik weet niet eens... Uh, ja, ik weet niet eens in mijn hoofd. Volgens mij is het 6, 7, 46 of 47 keer dat het gehouden wordt. En het is gewoon de grootste beurs ter wereld. Dus iedereen is hier. En uh, ja, enerzijds is het slim... dat al die merken op één moment allemaal hun nieuwe... Uh, uh, producten of wat ze later dit jaar gaan uitbrengen. Want uh, er zijn ook nog wel wat uh, ja, prototypes en zo die hier uh, tentoongesteld worden. Maar aan de andere kant, alle uh, belangrijke media uh, zijn hier. Dus je hebt wel gelijk uh, het aandachtspunt. En dat is gewoon uh, iets wat goed is. Maar als ik zo om me heen keek vandaag, ja, dan zou het mij niks verbazen als, als binnen afzienbare tijd gewoon zes. Uh, naar de andere kant van de wereld verhuisd. Want het zijn toch voornamelijk aziaten die je hier uh, rond ziet lopen. Ja. Nu uh, had Microsoft uh, de laatste jaren de openingsspeech verzorgd. Uh, dat was dit jaar niet zo. Waarom was dat? Uh, dat zou ik eerlijk gezegd niet weten. Ik, uh, zoals ik zei, ik ben in 55.nl, dus ik ben voornamelijk in mijn voorbereiding uit te gaan van audiomerken. En ja, keynotes, uh, ik vind ze altijd nooit zo uh, heel spannend. Uh. Nou, dan gaan, dan gaan we, en, we uh, nog even naar de, naar de uh, audio, uh, Jochem. Want je hebt er al een dag rondgelopen uh, in, op audiogebied. Wat, wat zijn nou de echte trends voor 2013? Uh, nou, de echte, hele grote audiomerken ben ik nog niet geweest. In de zin, die, de merken die zich echt puur op audio richten. Maar natuurlijk, ik ben bij, bij Samsung geweest, bij LG, bij uh, JVC, bij... Sony, noem maar op. En um, ja, die zijn voornamelijk heel erg uh, bezig. De, de, op een gegeven moment toen met met plasma tv's, die moesten steeds dunner. En dat ging ten koste van de kwaliteit. Mensen die een platte tv hebben, die, die, die zullen dat waarschijnlijk herkennen... dat het geluid niet altijd overhoudt. Dus op een gegeven moment kwamen al die... Uh, um, ja, soundbars heet dat dan. Dat is gewoon een soort balk die je onder je tv kan hangen... waar je goed geluid hebt. Maar Sony bijvoorbeeld, daar zag ik vandaag een televisie... ...waar ze dus en uh, 4K, dus vier keer HD, dat is echt een briljant scherp beeld... Mm. ...maar ook met weer gewoon frontspeakertjes in het toestel zelf. Dus je ziet toch dat ze daar die omslag maken, dat die tv-bouwers denken... ...ja, het kan wel leuk, steeds platter en zo, maar dat geluid is toch ook belangrijk. Dus uh, dat, dat is een beetje wat, wat heel erg opviel. Mm. En, en wat mij heel erg opviel was het enorme grote aantal auto's op de zes. Ik bedoel, er stonden gewoon... De, de meest dikke auto's met nog dikkere audiosystemen erin. Dat is toch een beetje, dat is zo'n een beetje een omslag die die, die plaatsvindt, denk ik. Dat ja toch ook uh, de, de, de, de autoradio ineens weer uh, heel. Uh, heel erg in het, uh, het daglicht of in, het, in de spotlights kon staan. Ja, ook daar. Dus dat is iets wat er ook heel erg op viel. Ja, de autobedrijven, die, die, uh, de autoburzen worden steeds minder... maar op de 6 laten ze steeds meer uh, zichzelf zien. Nou, hartstikke mooi. De 6, hij duurt nog tot en met vrijdag. Uh, journalist Jochem Geerdink, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Het is negen minuten over vier. U luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Zometeen nemen we de kranten met u door... want die zijn alweer op weg naar de kiosk. Eerst muziek van Duran Duran, The Reflex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 Een bouwvergunning kostte vorig jaar gemiddeld 5% meer dan in 2011... schrijft de krant van Wakker Nederland. En dat is een veel grotere stijging dan de jaren ervoor... toen de prijs van die vergunningen telkens met 1 of 2% omhoog gingen. Waar de prijs van de leesjes hem precies in zit... kunnen de gemeenten vaak niet zeggen. En het wordt hoog tijd dat daar verandering in komt. De vereniging Eigen Huis roept gemeenteraden nu op... om de stijging van bouwleesjes een halt toe te roepen. Wie een nieuw huis wil laten bouwen betaalt in Eindhoven... het meeste voor een vergunning... De gemeente volgde de tarieven vorig jaar met houten vast 85 procent bijna. In Spits een artikel over de financiële crisis bij sportverenigingen. Want het gaat niet goed daar. Veel amateurclubs zien hun kast de laatste jaren steeds leger worden. De stichting Waarborg Sportverenigingen... bekeek de jaarstukken van 1200 sportorganisaties. De conclusie, als er niets gebeurt, kan het zijn dat in de toekomst veel van die sportclubs niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Kreeg vier jaar geleden nog 63% van de clubs de kwalificatie goed of uitstekend op de kasboeken geplakt. Afgelopen jaar was dat nog maar de helft. De clubs worden er wel creatief van. Zo worden voetbalkantines overdag verhuurd als kantoorruimtes voor ZZP'ers. En kan de Bridge Club ook best het clubhuis gebruiken voor de wekelijkse kaartavond. Of u het nu lekker vindt ruiken of juist vindt stinken... er bang van wordt of juist enthousiast grote pakketten inslaat. Eén ding is zeker. Het afsteken van vuurwerk zorgt voor extreem veel fijnstof in de lucht... Maar hoeveel precies, dat staat ter discussie. De Volkskrant citeert metingen die meetbureau Sensornet... tijdens oude nieuw deed op het dak van hun hoofdkantoor in Den Haag. Hoewel het RIVM vorige week nog meldde dat het met hooguit 89 microgram... per kubieke meter nog meeviel met de fijnstofconcentratie... komt Sensornet met, ander, met een andere meetmethode en andere conclusies. Het bureau concludeert dat in het eerste half uur na de jaarwisseling... de lucht zes keer zoveel fijnstofdeeltjes bevatte dan sigarettenrook. En dat is zestig keer zoveel fijnstof als in een gewone nacht. Hoe schadelijk de vuurwerkdampen zijn voor de volksgezondheid... dat is niet te zeggen. En terwijl de discussie om consumentenvuurwerk af te schaffen... nog wel even doorsuddert, trekken wetenschappers nu aan de bel... over heliumballonnen. De Britse scheikundige Peter Walters bijvoorbeeld. Hij wil dat we onze ballonnen niet langer met het gas vullen. De reden? We hebben te weinig van dit kleurloze, superlichte edelgas. Terwijl bij onze oud- en nieuwe feestjes het plafond nog vol hing met ballonnen... zijn er inmiddels al onderzoeksprojecten stilgelegd bij gebrek aan helium. Het heelal zit vol met helium, maar op aarde is de voorraad eindig. Het gas komt vrij bij het winnen van aardgas. En, zo weet u, dat raakt zo langzamerhand ook wel een beetje op. Dat en meer leest u zometeen in de ochtendkranten. 9 januari 2007. Voor alle Apple-fanboys een dag om niet meer te vergeten. Het was dé dag dat Steve Jobs de allereerste iPhone presenteerde. Apple-fanboy Jurie van Breukelen kan zich deze legendarische gebeurtenis nog herinneren als de dag van gisteren. Jurie, goedemorgen. Goedemorgen. Was deze presentatie ook echt zo legendarisch? Ja, ik denk dat het een van de. Uh, ja, de meest kenmerkende presentatie voor Steve Jobs is uh, geweest. De manier hoe hij dat deed, hij maakte er zeker een show van, ja. Wat gebeurde er precies? Um, nou, hij, hij, hij begon te vertellen dat dit de dag is... waar hij echt al 2,5 jaar naar had uitgekeken. En um, ja, iedereen wist, er gaat nu iets bijzonders gebeuren. Hij zei, Apple heeft vaker revolutionaire producten aangekondigd... en vandaag is weer zo'n dag. En toen uh, ja, liep je op het scherm eigenlijk drie icoontjes uh, verschijnen. Hij zei, we gaan een een iPod met touchbediening gaan we aankondigen. We gaan een revolutionaire telefoon, ja. een mobiele telefoon aankondigen... en een internetapparaat. Laten we er even naar gaan luisteren, ja. Jury. Even terug naar 9 januari 2007, Steve Jobs. Three things. A widescreen iPod with touch controls... a revolutionary mobile phone... and a breakthrough internet communications device. Een iPod. A phone and an internet communicator, an iPod, a phone, are you getting it? These are not three separate devices, this is one device, and we are calling it iPhone. Drie producten in één en uiteindelijk werd dat dan de iPhone. Was je gelijk enthousiast? Uh, ja, sowieso om uh, ja, hoe, de, hoe de telefoon eruit zag. Dat was weer typisch Apple over het, uh, het, het design was, was nagedacht. En dat zag je ook, want hij zag er al prachtig uit. Ja, um, hij zag er prachtig uh, uit, maar wat ja. nog meer? Nou, um, de... De, zeg maar de telefoon um, ook de functies lieten zien. Dat was eigenlijk, en dat kwam zeker ook door het touchscreen. Want voor die tijd... Kijk, tegenwoordig zijn alle telefoons hebben zo'n beetje een touchscreen... en de, de bijbehorende functies. Maar hoe het er toen uitzag, je had echt een gevoel van... wauw, dat, dat moest ik hebben. Ja, die, die iPhone, uh, uh, inderdaad drie dingen in één. Touchscreen zag er prachtig uit. Uh, uh, maakte dat de iPhone ook echt revolutionair? Um, ja, ik denk het wel. Um, als je kijkt dat sindsdien de, de telefoons um, je er gewoon echt anders uit uh, zijn gaan zien. Ik denk dat dat wel het punt is geweest dat dat heel bijzonder was. Overigens um, was de qua specificatie was de iPhone helemaal nog niet zo bijzonder op dat moment. Het was meer het gebruikersgemak uh, dat het zo... Dat het, een, ja, een telefoon maakte die voor iedereen makkelijk te gebruiken was. Omdat over de interface en uh, met de touchscreen zoveel na was gedacht. Maar uh, het was sowieso revolutionair dat, de iPhone, of dat Apple besloot om bijvoorbeeld het toetsenbordje... om dat digitaal te maken. Er zat geen tastbaar toetsenbordje meer op. En ja, dat was in het begin wel een ding waarvan mensen zeiden van... nou, is dat nou wel zo handig? Terwijl eigenlijk tegenwoordig zijn we niet anders meer gewend. Nee, dit was allemaal in 2007. Zijn er denk, denk je nog mensen die deze eerste iPhone gebruiken? Ze zullen vast nog uh, uh, hmm. rondlopen. Uh, maar ja, in zes jaar tijd in technologieland is echt heel veel jaren. Dus die telefoon is wel. Uh, ja, die is, die is eigenlijk voor nu alweer ouderwetse, eigenlijk. Ja, een uh, stuk verouderd, maar. he. Ja, inderdaad. Want als je hem nu vergelijkt met de iPhone 5, hè, we zijn inmiddels daar uh, beland. Wat, zien we, wat zijn dan de grootste verschillen? Um, nou, de iPhone 5 was de eerste iPhone die qua scherm uh, iets groter werd. Dus ja. eigenlijk sinds de iPhone, de eerste iPhone ja, 1997... Uh, het was, sorry, 2007. 2007 uh, ja, was dat het eerste dat het scherm groter maakte. en sowieso is die uh, veel sneller. En de eerste iPhone had bijvoorbeeld nog geen apps... Ja, wel een paar standaard apps die Apple meeleverde. Maar de App Store zoals we die nu kennen, die kende de eerste iPhone er nog niet. Hè? Dat kan je, je bijna niet voorstellen. Je kon wel via de internetbrowser een, een aantal zogenaamde uh, web-apps installeren. Mm -hmm. Maar ja, die app store die een, een jaar later kwam, ja, die heeft zoveel veranderd. Dat is denk ik wel de, de grootste, uh, het grootste verschil los van de specificaties, dat die sneller uh, is tegenwoordig. Ja, en als jij nou even kijkt naar, naar Apple over het algemeen... denk je dat er ooit nog zoiets spectaculairs zal komen... zoiets baanbrekend zoals de eerste iPhone? Ja, kijk, dat is, nou, dat is inderdaad een goede vraag. Um, ze kwamen toen met de Mac-computer, de iPod, die veranderde muziek en toen kwam de iPhone, die het mobiel uh, gebruik zoveel veranderde voor mensen. Ja, wat kan en er eigenlijk... nog meer veranderd worden? Ja, nou, er gaan nu al uh, ja, maanden de geruchten dat Apple de tv-wereld uh, uh, in wil gaan. En Steve Jobs heeft ook in zijn uh, biografie gezegd dat hij eindelijk had uitgevonden hoe hij die tv uh, makkelijker kon maken en gebruiksvriendelijker. Uh, maar ja, tot nu toe hebben we de Apple TV als een echte tv, zoals die al maanden de geruchten gaan, is nog niet verschenen. Maar. Het zou zomaar eens kunnen gebeuren, ja. Nou, een Apple TV, een tv met een touchscreen... Uh, waar je heen en weer apps op kunt slepen. We zullen het zien of dat ooit zal gebeuren. Apple Fanboy Jury van Breukelen, dankjewel. Graag gedaan. Het is de vroege ochtend van 9 januari 2012. We maken een aanstapje naar 2007, maar zijn nu helemaal terug in 2012. Zometeen onder andere het laatste nieuws van Robert Smit. Eerst James Morrison en A Place in the Sun. Morrison, the place in the sun. Het is vier minuten voor half vijf. U luistert naar Radio 1. Nu al wakker. Kerst. Het lijkt alweer tijden geleden. En de meeste van ons hebben de goede voornemens zelfs al buiten de deur gezet. Maar voor sommige bewoners van het Rosa Spierhuis in Laren... staat afgelopen kerst nog vers in het geheugen. Uit de postvakken van de bewoners van het verzorgingshuis... voor kunstenaars en mensen uit de kunstsector... zijn namelijk brieven verdwenen. En dat in de nacht van 25 op 26 december. Een brief van een bewoner aan het BMW van Laren... over een geplande verhuizing van het Roza Spier. Want daar is niet iedereen voorstander van. Als bewoner van dit huis heb ik 24 december BMW van Laren... schriftelijk mijn laatste zienswijze gestuurd... op het ontwerpbestemmingsplan Laren-West. Afschrift ervan heb ik in alle postvlakjes gedaan... Vijftig ervan vond ik later op een stapeltje in mijn postvak terug. Ik ben zo vrij hierbij een kopie aan te bieden... op elk adres achter een open postvak. Als men geen post meer van mij wil ontvangen... kan mij dit laten weten. Maak er een fijne tweede kerstdag van. Met vriendelijke groeten, free. Ja, Mevrouw Vilarski van Stuyvenberg, u heeft dit op uw kamer gekregen... hier in het Rosa Spierhuis, hier woont u. Wat is er gebeurd? Ik heb begrepen dat meneer Kroeser, dus in alle postvakjes... een brief gelegd heeft, de brief die hierbij hoort. En ik heb hem niet in mijn postvakje ontvangen... maar ik heb hem wel onder mijn deur weer teruggekregen van meneer Kroes. Omdat hij dat hele stapeltje weer in zijn eigen postvak teruggekregen heeft. Ik vind het een, een, een hele wonderlijke ontwikkeling... dat mensen in je postvak grabbelen wat ze niet aanstaat. Die brief is dus uit uw postvak gehaald, ja. ergens tussen tien uur s avonds en de volgende ochtend. Ja. U heeft eerder zoiets meegemaakt. Ja, wat er mee in verband staat is een poosje geleden... dat mevrouw Gottlieb bepaalde kleine gedichtjes gemaakt had... eigenlijk op de toestand. En die hadden we dus opgeprikt op het bord bij de koffietafel... Dat hebben we s'avonds gedaan en de volgende morgen waren straf. En op onze deuren hebben we ook iets geplakt en dat was er ook af. Dus ik begrijp, mevrouw Kotliep heeft gedichten geschreven... en die heeft u bij wijze van protest ja. op de prikborden gehangen en op deuren... en die zijn verdwenen. Ja, die waren de volgende morgen vroeg verdwenen. Dus de bewoners hebben ze niet gezien. Dus samenvattend, eerst is er van prikborden brieven afgehaald... Ja. En recentelijk is en van, en van. er door meneer Kroesen een brief geschreven... die is avonds in de postvakken gedaan. En die was de volgende ochtend niet in uw postvak te vinden. Nee, nee, dat klopt. Wat vindt u daarvan? Ik was heilig verontwaardigd. Ja, ik kan niet anders uitdrukken. En ik ben het nog... Ja. En je weet ook niet wie ze eruit gehaald heeft. Mevrouw Gottlieb, u was degene die de gedichten schreef... en die samen met mevrouw Vilarski op de prikborden heeft gehangen. Kunt u daar nog iets van voordragen? Worden wij verkwanseld? Nee, dat doen we hier niet. Daarvoor is Lara veel te chic. Zo zijn er nog een paar. Uh, elke dag en elk uur is er roze spiercensuur. Alleen die briefjes zijn weggehaald met uw gedichten... en er is niemand naar u toegekomen? Nou. Ja, ik heb een briefje gehad... Men was het er niet mee eens. De directrice was het er niet mee eens. Want, ik kom even terug uh, bij u. <laughs> Wat is er zo fijn aan hier wonen? Je vrijheid, want ik zit hier zo vrij. We ja, zitten hier geweldig. We zijn, we zijn er helemaal niet op uit om het nog beter te krijgen. en Nog grotere badkamers, nog breder dit of nog bredere dat. We zijn hier tevreden. Het is een huis voor, voor kunstenaars. Ja. mensen die met kunst te maken hebben. Ja, dat mag het is, je aannemen. Het is toch kun je hoogstens opmerkelijk dat uw kunstvormen dan van de muur gehaald worden? You got het. Kan je niet maken. Het is natuurlijk ook een huis wat met idealen opgezet is voor kunstenaars. Dus daar ga je nog steeds van uit. Maar het wordt eigenlijk, ja, op deze manier wordt het met voeten getreden. En dat vind ik weer heel erg. Meneer Kroese die schreef ook uh, een brief eerder hè, aan het. Uh, BMW van Lara. Um, hij had handtekeningen verzameld en in die brief schreef hij... er zijn 39 signaturen verzameld, terwijl gezien de leegstand... er minder dan 70 bewoners waren. Een opvallend deel van hen die tekende onder beding van geheimhouding... voor directie en bestuur. Mevrouw Vilarski, u heeft wel met naam en toenaam getekend. Omdat ik helemaal niet angstig ben. Ik Dus... Ik vind het eigenlijk vanzelfsprekend dat je uitkomt voor daar waar je voor staat. U heeft ook getekend met naam? Ja, natuurlijk. Kunt u het gedrag van die mensen die dat niet wilden openbaar maken begrijpen? Ik maak het niet openbaar omdat ik er niets van begrijp. Iets wat ik begrijp, daar wil ik nog wel wat over zeggen. Angsthazen begrijp ik niet. Je mag toch zeggen wat je denkt? Maar dit is een mentaliteit die ik niet begrijp. Die kan dat niet volgen. Intriges in Laren. En hoe de brieven nou uit de postvakken konden verdwijnen... volgens de directrice van het Rosa Spierhuis... is dat gedaan door een bewoner die wel zin heeft in een verhuizing... en die het protest van de tegenstanders gewoon zat is. En ook zei de directrice, mevrouw Wassenaar... dat hier al over is gesproken met de bewoners. Gelukkig is ook de directrice het ermee eens. Dit mag nooit meer gebeuren. Het is één minuut over half vijf. U luistert naar nu al wakker op Radio 1. Tijd voor het Nieuwsminuutje met Robert Smit. In de binnenstad van Groningen is vannacht een dode vrouw aangetroffen. Voor het pand aan de Vishoek werd een mes gevonden. Vorig uur sprak ik met Ernest Sinsmeijer. Hij is woordvoerder van de politie Noord-Nederland. En hij vertelde me wat er is gebeurd. Rond uh, middernacht hebben wij melding gekregen uh, uh, vanuit de Vishoek. dus de binnenstad van Groningen. En daar is uh, voor zover nu bekend een vrouw door geweld op het leven gekomen. Dat zijn wij nu aan het onderzoeken. De Vishoek ligt in de binnenstad van Groningen. Kunt u wat ja. vertellen over de omgeving? Nou, u doelt dan waarschijnlijk op uh, het feit dat daar uh, onder andere uh, prostitutie plaatsvindt. Uh, dat, is, uh, dat is correct. Dat, dat vindt plaats in deze straat. Heeft u al enig idee of dit gaat om een prostituee? Uh, dat, dat vermoeden wij wel, maar wij zijn er nog niet zeker van. U hoorde Ernest Sinsmeijer, woordvoerder van Politiekorps Noord-Nederland. De zieke Venezolaanse president Hugo Chavez is niet in staat om aanwezig te zijn bij zijn beediging. Het parlement heeft bij hoge uitzondering besloten om Chavez verzoek om de beediging uit te stellen goed te keuren. Chavez wordt in Cuba behandeld wegens kanker. Hij onderging vorige maand voor de vierde keer een operatie en heeft sindsdien niet meer in het openbaar van zich laten horen. De oppositie is woedend over de uitstel. Zij ziet graag dat er hernieuwde verkiezingen worden uitgeschreven. Tennisser Boy Westerhoff heeft zich niet weten te kwalificeren voor de Australian Open. De Nederlander verloor in de tweede ronde van het kwalificatie van de Australiër Alex Bolt met 7-6 en 6-4. Nog drie andere Nederlanders proberen zich via het kwalificatie te plaatsen voor het eerste Grand Slam van het jaar. Robin Hazen, Igor Seisling, Arantja Rus en Kiki Bertens zijn rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi. Tot slot het weer met zijn van Antwerpen. Op dit moment regent het al enige tijd in het midden en noorden van het land. Tegen het begin van de middag volgt na een bewolkte ochtend ook in het zuiden de regen. De temperatuur ligt met gemiddeld 6 of 8 graden, iets boven de norm. Vanavond trekt de regen via het oosten weg en klaart het langzaam op. Het blijft bewolkt en de temperatuur daalt langs de kust tot 6 graden. En in het binnenland is het wat frisser met zo'n 2 graden. Morgen is het voor een overgroot deel van de dag droog temperatuur ligt rond de 6 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Richting het weekend duiken we de winter weer in... en hebben we zowel s'nachts als overdag te maken met vorst. Ook na het weekend lijkt dit een trendsetter te gaan worden. Kortom, de sjaal, muts en de handschoenen kunnen weer tevoorschijn gehaald worden. En tot zover het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Robert Smit. Nog een... Uh... Paar weken en dan mogen basisscholieren weer peentjes zweten. Het is tijd voor de cito toets, maar in Wiegen kunnen de resultaten wel eens lager uitvallen dan normaal. Waarom, dat hoort u zometeen hier op Radio 1. You got going in you got coming out of your skin. You got tears. Making tracks I got tears That are scared Of the facts Running Overal vijf uur luister naar Nu al Wakker. Omroep WNL op Radio 1. En dit was een audiofonisch werkje van Athlete Wires, heet het. Volgende maand staat de CITO-toets weer op het programma... voor de achtste van Nederland. Met deze toets zullen ze een groot deel van hun schoolloopbaan gaan bepalen. Het wordt dus een spannende periode. In Wiegen is die spanning er nu al... omdat de toets daar mogelijk verstoord zal worden. Luchtmacht Volkel oefent namelijk op die dagen s'avonds met straaljagers. Ouders van leerlingen uit de omgeving maken zich zorgen over de overlast. Het CDA in Wiegen deelt die zorgen. Elena van Haren is gemeenteraadslid namens het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar, waar maakt u zich nou precies zorgen over? Uh, waar wij ons zorgen over maken is het feit dat uh, door de avondtrainingen van uh, de F-16... de kinderen niet voldoende kunnen slapen. Uh, de, het ene kind zal er meer last hebben dan het andere kind. Waardoor ze gewoon echt een slechtere CITO-toets uh, gaan maken. En daar maken we ons zorgen over. Want de CITO-toets duurt drie dagen achter elkaar. En die trainingen die zijn een hele week van de vliegbasis vol. Ja, want gaat dat, gaat dat nou echt een verschil maken? Ja, dat is natuurlijk nooit helemaal met zekerheid te zeggen. Wel is het zo dat er echt mensen zijn die zeggen gewoon van... ons kind slaapt gewoon slechter door die vliegtrainingen. Want we hebben natuurlijk hier in de buurt gewoon vaker vliegtrainingen. Ja, u maakt het vaker mee inderdaad. Ja. Die trainingen zijn s'avonds. Het, het is nog niet duidelijk of ze ook echt over Wiegen uh, heen vliegen. Uh, hoe, hoe groot is die overlast? Hoe groot is de overlast op het moment dat uh, de, de aan- en afvoerbaan uh, uh, over wie genij dan is die overlast groot. Want de vliegtuigen zitten gewoon nog niet op voldoende hoogte en die zijn dan echt uh, ja, allerlei trainingen aan het doen waarbij ze gewoon uh, ja gewoon heel veel vermogen uh, gebruiken ja. en ook heel veel decibellen produceren. Ja. Kunt u dat geluid beschrijven? Ja, het, is het, het zijn straalmotoren. Kijk, op zich kent iedereen Schiphol natuurlijk. En als je daar woont, heb je ook veel overlast. Alleen een F-16 maakt natuurlijk nog ja, veel meer geluid... door het gas geven, het gas loslaten, de oefeningen die ze in de lucht doen. En wat er ook gebeurt, is dat het feit... Uh, hier in deze omgeving zijn we die geluiden ook niet gewend. Kijk, op het moment dat je bij Schiphol woont of je woont bij een snelweg of je woont bij een spoorbaan, dan is dat normaal geluid geworden. En die vliegtredingen die zijn incidenteel, die vinden een paar keer per jaar plaats. En dat is gewoon uh, ja, niet incidenteel geluid. En het gaat gewoon door tot s'avonds 11 uur. Maar na zo'n paar seconden is zo'n straaljager toch wel voorbij? Ja, dat klopt, maar dat is net het moment dat je net weer wakker schrikt. En die kinderen zijn natuurlijk gewoon al heel erg gespannen. En door die spanning kunnen ze gewoon vaak moeilijker inslapen. En het ene kind heeft daar meer last van dat andere kind. Dat is net zoals bij volwassenen. Maar ja, het betekent wel dat het een, een, een aantal punten minder zou kunnen betekenen in de CITO-score. En dat is onze zorg, want de CITO-score is tegenwoordig toch wel heel belangrijk... om bij een bepaalde middelbare school aangenomen te kunnen worden. En hoeveel ouders maken zich nu zorgen in wiegen? Ja, dat weten wij niet precies. Kijk, wij krijgen verzoeken van ouders en aan de hand daarvan bepalen wij natuurlijk of we er wel of niet iets mee doen. En wij vonden dit wel een punt om uh, in ieder geval door het college samen met de scholen op te laten nemen uh, richting de luchtmacht. Kijk, wij hebben het zelf niet gedaan. Uh, er zijn ouders die hebben al wel geageerd richting de luchtmacht en die krijgen gewoon een, uh, ja, een, een standaard antwoord van ja, maar de training gaat toch door, die kunnen we niet verzetten en... Natuurlijk, wij begrijpen ook als CDA dat het niet eenvoudig is om zomaar zo'n training vanuit de luchtmacht te verzetten. Maar wij vinden wel dat wij als volksvertegenwoordiger de rol hebben om dit aan de kaak te stellen. En dit is gewoon een belangrijk punt. Er zijn heel veel scholieren die in die week de CITO-toets doen. Ze ja. hebben acht jaar lang basisschool achter de rug zitten En dit is hun moment. Op dat moment moeten zij scoren, als, ja, om het zomaar uit te drukken. En uh, ja, wij vinden het belangrijk genoeg om het toch aan de kaak te stellen. En ja, wij hopen in ieder geval dat de luchtmacht van plan is om uh, er rekening mee te houden. Maar wat moet en, er gebeuren precies? Wat is de ideale situatie? voor Ja, de voor ideale u? situatie is dat ze de drie avonden voor de citotoets niet trainen. Dat is de ideale situatie. Maar ook op de avonden zelf tussen de citatoets door lijkt het me ook niet verstandig. Uh, nou, overdag... Kijk, het gaat om avondtrainingen. Zij willen puur trainen in duisternis. Dat hebben ze al aangegeven. En uh, ja, wat ons betreft... trainen ze een paar dagen ervoor of een paar dagen daarna... maar niet tijdens die drie dagen. Nou is het wel zo. Hè, we hebben een grote organisatie, de Luchtmacht... en we hebben de lokale CDA in Wiegen. Hoeveel denkt u te kunnen bereiken nog in die korte tijd? Nou, dat is dus de reden waarom wij in ieder geval gevraagd hebben... Om aan het college om gezamenlijk met de scholen actie te gaan ondernemen, om in ieder geval met de luchtmacht in contact te treden. Zij staan op een hoger niveau en kunnen waarschijnlijk meer bereiken... dan een lokale CDA-fractie. En mocht dat niet lukken, dan, ja, dan zijn wij eigenlijk voornemens... om als CDA-fractie ja, onze achterban in Den Haag uh, te mobiliseren... om Kamervragen te stellen. Ja, vliegen in de avonden voor de cito wat u betreft niet. Nee, wat ons betreft niet. En het is natuurlijk altijd discutabel... Uh, in hoeverre kinderen er echt last van hebben en in hoeverre kinderen er echt wakker van schrikken. En daar hoor je gewoon mistende reacties over. En dat geldt ook bij volwassenen. Er zijn volwassenen die zeggen, ik hoor ze nooit en er zijn volwassenen. ook dat gebeurt de hele avond verschrikkelijk. Helene van Haren, gemeenteraadslid van het CDA in Wiegen. Dank u wel. Dank u wel. Jullie ook. Het was het afgelopen weken een hot item het vuurwerkmeldpunt. In totaal kwamen er ruim 80.000 klachten binnen van overlast. En daarmee kun je stellen dat het meldpunt tot op heden een succes is. Maar hoe nu verder? Wat gaat er met de klachten gebeuren? Vragen veel mensen zich af. Arno Bonten is oprichter van het vuurwerkmeldpunt. Arno, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ruim 80.000 klachten, is dat nou veel? Ja, ik vind het heel veel. Uh, het meldpunt heeft uh, iets meer dan tien dagen opengestaan. Uh, rond de jaarwisseling, uh, vooral de dagen daarvoor. En uh, ja, je zag uh, zeker op het moment dat de vuurwerkverkopen begon, dat uh, echt het aantal meldingen explosief uh, steeg. En uh, ja, ik ben er wel van uh, geschrokken. Ja, Waarover is nou het meest geklaagd? De meeste meldingen hebben we binnengekregen over de enorm harde knallen. Uh, die hoorde je overigens al voordat uh, de verkoop uh, begon. Dus uh, voor het grootste deel zou dat ook illegaal uh, vuurwerk zijn geweest. Uh, en dat zijn knallen die echt uh, ja, uh, soms midden in de nacht te horen waren. En waar mensen soms uh, dagen, uh, nachten van uh, hebben wakker gelegen. Ja, harde knallen. Uh, er zijn ook meer gewonden dan uh, vorig jaar. Uh, zijn er veel klachten binnengekomen over gevaarlijke situaties bij het meldpunt? Ja, die hebben we vooral uh, op uh, oudejaarsavond en uh, in nieuwjaarsnacht binnengekregen. Ja. Uh, dus uh, ja, mensen die uh, ofwel uh, uh, ja, zich de straat niet uh, opwaagden, uh, of die uh, zelf beschoten zijn met, met vuurwerk of bekogen of met rotjes. Met die knallen. Uh, of, of ongelukken hebben zien gebeuren. Uh, dus uh, daar hebben we ook veel uh, meldingen van binnengekregen. Want welk vuurwerk is nu het meest gevaarlijk? Uh, nou ja, dat is uh, lastig uh, te zeggen. Uh, de, meeste vuur, uh, de meeste ongelukken gebeuren met, uh, met siervuurwerk. Uh, dus de meeste overlast uh, ervaren mensen van het knalvuurwerk. En mm -hmm. die knallen die al dagen voor oud en nieuw uh, te horen zijn. Maar uh, ja, uh, uh, ongelukken met uh, uh, ja, ogen eruit of uh, handen eraf, uh, dat is vooral uh, uh, het gevolg van siervuurwerk. Het mooie vuurwerk zorgt eigenlijk voor de meeste problemen dus. Ja, uh, althans als het uh, door uh, mensen wordt afgestoken die uh, ja, daar niet voor opgeleid zijn. Mm -hmm. uh, en het voorstel wat wij daarom doen is om uh, de traditie die we hebben in Nederland met, uh, met Oud en Nieuw, die vuurwerktraditie, om uh, die te moderniseren. Dus niet het vuurwerk af te schaffen bij Oud en Nieuw, maar uh, in de toekomst vuurwerk alleen nog door professionals uh, af te laten steken. Dus dan krijg je bijvoorbeeld, zoals uh, in Rotterdam bij de Erasmusbrug, een uh, hele mooie vuurwerkshow... Uh, waar heel veel mensen van kunnen genieten, uh, zonder alle overlast en uh, zonder alle gewonden. Ja, nou vertaal ik het even praktisch naar mijn situatie. Uh, ik vier va vaak oud en nieuw in een, in een woonwijk, wat achteraf, met een gemeenschap, gezellig, klein. Betekent dat we geen vuurwerk meer krijgen, als u uw nee. zin krijgt? Nee, niet meer om, om zelf af te steken, uh, maar wat mij betreft uh, zou in, in de stad of het dorp uh, waar je woont, zou er wel zo'n uh, centrale vuurwerk zo georganiseerd kunnen worden. En uh, dat hoeft niet, in een grote stad als Rotterdam hoeft dat zich niet te beperken tot één plek. Dat kan ook uh, per buurt, uh, maar dan uh, wel uh, vuurwerk wat afgestoken wordt uh, door mensen die... Uh, uh, die daar verstand van hebben, uh, of die in ieder geval opleiding uh, pyrotechniek hebben gevolgd... dus die dat veilig kunnen doen, uh, zodat we ja, niet uh, de honderden gewonden hebben... waar we uh, helaas ook dit jaar weer mee te maken hadden. Dan gaat het vaak om, om kinderen en jongeren die uh, voor hun leven lang verminkt... het nieuwe jaar zijn ingegaan, en daar willen we vanaf. Ja, uh, uh, de wetgeving veranderen dus. Is, is daar een beetje draagvlak voor in de Tweede Kamer? Nou, zoals het er nu naar uitziet, uh, uh, niet. Uh, dus dat is ook de reden waarom we dat punt begonnen zijn, om te laten zien hoe groot die overlast is en uh, wat eigenlijk uh, de huidige vuurwerkpraktijk uh, allemaal voor nadelen heeft. Uh, dus we hopen wel dat we uh, in ieder geval uh, de Tweede Kamer zich laten realiseren wat, uh, wat die overlast is en ook die overlast uh, uh, serieus te nemen. Uh, ik verwacht niet dat ze in één keer zullen zeggen van we laten het vuurwerk alleen nog door professionals uh, afsteken, mm -hmm. maar we doen een aantal andere suggesties. Uh, een daarvan is om uh, het aantal dagen dat vuurwerk verkocht mag worden om dat in te korten. Ja, nu blijft dat illegale vuurwerk natuurlijk ook altijd in Nederland. U wil een idee u heeft het idee van gemeentelijke vuurwerkshows, maar stel zo, dat zou gebeuren, dan zal dat illegale vuurwerk natuurlijk niet verdwijnen. Uh, nee, althans, het is, uh, daar, daar moet je ook uh, tegen optreden. Ik vind dat daar beter tegen opgetreden uh, moet worden. Uh, omdat er nu vaak al weken voor oud en nieuw uh, uh, illegaal vuurwerk uh, uh, afgestoken wordt. Uh, dus uh, ja, de illegale vuurwerkhandel, daar moet ook gewoon uh, strenger tegen opgetreden worden. Nou is het wel zo, want dat hebben we ook in ons... Uh, we hebben een onderzoek laten doen door uh, Maurice de Hond... Uh, naar uh, uh, wat, wat vinden Nederlanders nou eigenlijk van de huidige vuurwerktraditie. Nou, het overgrote deel van de Nederlanders zegt... wij zouden het liefst dat vuurwerk professioneel afgestoken zien. En we hebben ook gevraagd uh, wat zou u doen... op het moment dat uh, de overheid zou zeggen dat consumentenvuurwerk uh, verboden is. Nou, je ziet dat het grootste deel van de Nederlanders dan zegt dan steek ik geen vuurwerk meer af en dan ga ik naar zo'n professionele show kijken. Dan gaan we dus we er blijven nog maar ja. een paar mensen over die misschien dan uh, toch uh, illegaal vuurwerk uh, kopen. Nou, daar is ook weer makkelijker tegen op te treden. Dan gaan we er op een andere manier een leuk feestje van maken. Wat, wat heeft u trouwens gedaan met Oud en Nieuw? Ik ben naar die mooie vuurwerkshow uh, in Rotterdam bij de Erasmusbrug uh, geweest. Kijk aan. Uh, helaas regende het, maar het was wel een mooie show. Dus, u hebt het goede wat voorbeeld wat gegeven door zelf uh, geen vuurwerk af te steken. Ja, nee, ik, heb, ik, ik steek zelf al jaren geen vuurwerk meer af. Uh, en dat uh, hou ik uh, voor de toekomst ook zo. Arno Bont, oprichter van het vuurwerkmeldpunt. Dank u wel. Graag gedaan. Martijn, wat vind jij van die gezamenlijke vuurwerkshows? Ik vind het wel leuk. Uh, moet ik zeggen, maar, maar ik mis het toch. We hebben ook, ook bij mij achter op de straat ook altijd zo'n groot vuur. Ze dus moet iedere keer de straat vervangen naar oud en nieuw. Super gezellig. Dus ja, ja. Ik toch weet een beetje nog niet. jammer. Ja. The leaves will fall again. The wind comes crawling in. The rain with all it's in. Captures me again. The words are through my way.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 the mm -hmm. shadows. Wat een topstem. heeft ze ook Ilse de Lange en The Great Escape. Zes minuten voor vijf uur. Luister naar Omroep NL op Radio 1. De Holland-Amerika-lijn. Met Wouter Zantingen. Elke week werpen we in de Holland-Amerika-lijn een blik op de politieke situatie in de VS. Deze week heeft de Amerikaanse president Barack Obama de republikein Chuck Hagel voorgedragen als minister, eh, minister van Defensie. Ook heeft Obama John Brennan genomineerd als de nieuwe directeur van de CIA. Nu is het wachten op de goedkeuring van de Senaat. Onze WNL-correspondent Wouter Zandingen zit in Washington. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we maar gelijk beginnen bij uh, republikein Chuck Hagel. Is het nu een opvallende keuze van uh, Obama? Ja, dat zou je op in eerste instantie denken, hè, want het is een republikein. Uh, maar als je iets uh, verder kijkt naar zijn uh, track record, uh, deze republikein die uh, twee termijnen in het congres heeft gezeten uh, voor Nebraska, uh, yes, deelt heel veel standpunten met, uh, met Obama. Hij was bijvoorbeeld heel erg kritisch over de uh, oorlog in Irak bijvoorbeeld. Uh, en uh, uh, ook is hij, bijvoorbeeld uh, iemand die uh, Obama uh, heel erg vroeger steunde... Uh, voor zijn strijd voor presidentschap. En uh, ja, Obama die beloont graag uh, bondgenoten van hem, mensen die hem vroeger uh, steunden. En uh, ja, in dat uh, opzicht is het een logische keuze. Waarom een Republikein op de plek voor defensie? Heeft dat nog een bepaalde reden? Uh, nou, dat heeft er voor een deel mee te maken dat Obama dan kan zeggen... dat hij uh, uh, bi dat wat hij hier heet... Hè? Dat hij allebei de kanten van de zaak laat zien. Uh, Republikeinen hebben algemeen een goede uh, ja, reputatie op het gebied van defensie. En uh, ja, zo komt Obama ook als, als een staatsman. Als je uh, mensen van beide pa uh, partijen kunt krijgen. Ja, je zei het al een beetje, Hegel heeft omstreden ideeën. Hij liet zich kritisch uit over de Israëlische lobby. Maar ook over het homohuwelijk bijvoorbeeld. Wat verwacht je nu dat er gaat gebeuren? Gaat het Senaat dit goedkeuren? Zo iemand die met zulke extreme uitingen heeft eigenlijk. Uh, ja, inderdaad. Uh, hij heeft inderdaad wat gezegd. Het was bijna 20 jaar geleden over het homohuwelijk. Hij zegt dat hij daar nu uh, anders over denkt. En inderdaad heeft hij, het, uh, heeft hij uh, gezegd dat hij vond dat uh, de Joodse lobby te sterk is in Washington DC. Uh, ja, dat kan een probleem opleveren omdat hij dan inderdaad zowel stemmen aan de uh, Republikeinse als de Democratische kant kan verliezen. Of hij natuurlijk door het uh, Senaat heen moet. Want het Senaat mag uh, nu gaan stemmen uh, over deze uh, keuze van Obama en uh, hij moet dus uh, een meerderheid krijgen. Uh, het is een Republikein, dus je zou denken dat het redelijk makkelijk gaat, maar er zijn Republikeinen ja, die hem toch echt niet mogen. Een groot voorbeeld is uh, John McCain. Uh, Jack Hegel heeft tijdens de strijd tussen Obama en McCain heeft hij voor Obama gekozen en dat heeft uh, McCain hem uh, nooit vergeven. Ja, Nu uh, Patraeus uh, is afgetreden, moet er ook een nieuwe CIA-chef komen? Daarvoor heeft Obama John Brennan genomineerd. Wat is dat voor man? Ja, John Brennan is eigenlijk architect van het uh, uh, heel succesvolle, maar ook best wel omstreden uh, uh, beleid van Obama uh, uh, met de drones. Hè. En, uh, de Bush die, uh, die, die pakt al dat mensen op en die zet ze dus in guantanamo neer. ...en onder Obama wordt helemaal niemand meer opgepakt... ...maar het gaat het dus vooral om drone strikes... Hè, ...van die onderwonden vliegtuigen... ...die dan in Jemen, in Pakistan, en Afghanistan... Uh, uh, um, ...de Taliban of, of andere strijders uitschakelen... Mm -hmm. ...nou, dat was eigenlijk echt het idee uh, van, van John Brennan... ...John Brennan was ook heel erg betrokken bij de uh, missie... ...waarbij in 2011 Osama Bin Laden net, uh, werd gedood... ...en uh, nou, hij is dus, uh, ja, dus iemand die nu al... ...National Security Advisor is van Obama... En een ja, hele logische uh, keuze voor uh, de director voor de CIA. En uh, dat laat zien dat Obama nog steeds heel erg uh, voor het huidige beleid is van het inzetten van de unmanned vliegtuigen. Ja, uh, ook John Kerry die krijgt ook een plek achter Obama. Wat gaat hij doen? John Kerry wordt de uh, nieuwe minister van buitenlandse zaken. Uh, in eerste instantie uh, wilde Obama eigenlijk uh, Susan Rice gaan uh, nomineren. Uh, daar hebben we inderdaad een, een paar weken geleden ook al over gehad. Uh, Susan Rice is er duidelijk niet geworden. Het was toch te confrontioneel uh, uh, met uh, de, ja, de hele kwestie in Benghazi... en of er wel genoeg beveiliging was voor de diplomaten daar... en wat zij wel of niet wist. Uh, John Kerry is misschien een beetje een, een saaie keuze... maar het is wel een uh, veilige keuze. Het is iemand die al heel veel ervaring heeft... die zelfs al uh, voor presidentschap is gegaan... Uh, uh, en uh, veel contacten heeft. En um, ja, dit, Het is een goede, st stabiele keuze. Iemand die... ook zowel door de Republikeinen als uh, Democraten in het uh, Senaat uh, gekozen kan worden. Ja. En dan gaat uh, Obama nu ook nog nieuwe namen nomineren binnenkort... of blijft de rechts gewoon op zijn plek zitten? Nou, de meeste mensen blijven zitten. Dat is een belangrijk deel ook van je beleid, want dan laat je zien dat je continuïteit van je, van je beleid hebt. Uh, en dit zijn de belangrijkste uh, wisselingen van de wachten. Uh, Obama had zelf graag wel gewild dat uh, Clinton was blijven zitten... Maar Clinton heeft twee issues. Eén is dat ze eigenlijk heel erg zelf denkt aan het presidentschap in 2016. En daar wil ze graag voor gaan klaarstromen. Bereidt zichzelf op voor. Ja, inderdaad. Aan de andere kant is ze de afgelopen weken behoorlijk ziek geweest. En dat blijft zich opstapelen. En zit toch echt wel wat gezondheidsproblemen in. Volgende week praten we met je verder. Wouter Zandingen vanuit Washington. dankjewel. Zometeen, na vijf uur, gaan we het hebben over de full body scan. Een volledige check-up voor je lichaam. Is dat nou eigenlijk wel zo nuttig? We hebben een tegenstander aan het woord. Het laatste nieuws ook over Hugo Chavez. En uh, ik kom uit Groningen, die stad. Daar komen niet zoveel mensen. Maar vier dagen lang is Groningen het middelpunt van Europees muziekland. Juris Euro van slag komt eraan. We gaan het er in het volgende uur ook over hebben in Nu al wakker. Nu al wakker.